Carolijn Bari met het NOS-journaal. Het afgelopen etmaal zijn 30 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. vanwege besmetting met het coronavirus. In totaal liggen nu 327 patiënten in het ziekenhuis. waarvan 67 op de intensive care. Dat zijn er 9 meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Vijf medewerkers van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn zelf besmet met het coronavirus. De vijf werken op de verpleegafdeling chirurgie. Daar worden nu tijdelijk geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Ook in het UMCG in Groningen zijn afgelopen week opnieuw besmettingen vastgesteld. Het gaat om twintig medewerkers en studenten. Sinds begin augustus zijn in het Groningse ziekenhuis 37 medewerkers en studenten besmet geraakt.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 Het Syrische regime is niet te spreken over het Nederlandse voornemen om het land voor het internationaal gerechtshof te dagen vanwege foltering. Het Syrische ministerie zegt dat Nederland met de aanklacht naar de pijpen van Amerika danst. Minister Blok wil Syrië juridisch aanpakken vanwege misdaden tijdens de nu al negen jaar durende burgeroorlog. AZ is teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen in de eredivisie. Thuis tegen Pek Zwolle werd het 1-1. De Alkmaarden speelden een groot deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Stengs. Verder won Vitesse met 2-0 van Sparta. Vanavond zijn er nog twee wedstrijden in de Eredivisie: PSV speelt tegen Emmen en Fortuna Sittard tegen Herenveen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland wordt het vannacht koud met minima tot een graad of 5. Morgen opnieuw zonnig nazomerweer met maxima tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.